En nu even een vraagje. Kijk, wij zitten nu in die mal goed, mal goed, de malgoed, malgoed, de malgoed. Oké, okay, allemaal dingen. Hoe kunnen wij nu, wat wij nu zien, dat de malgoed goed opletten nu? Nu iets in applicatie, maar alles is, is geestelijk. Hier op Aarde is ook precies hetzelfde. Kijk, alles bestaat uit de 10 sfeerot. Ja, dat hebben gezegd. Malchud, de Malgoed, zoals we zien, is verborgen. Ja, is niet, de verborgen betekent, nog niet uitgekomen en komt uit met de komst van de machine. Ja? Verder, wat is de schepping? Goed opletten. Welke spherot zijn de schepping? Hm? Is het van tien spherot? Wie is de schepping? Wie is de schepping? Nee, ik bedoel van 10 sferot, overal. Waar kan je in elke 10 sferot dan de schepping Of een deel, of een, uh, iets wat toebehoort aan de schepping? Welke sferot zijn de schepping? Elke, elke, in elke 10 sferot kan je dat terug kan je vinden. Wat werd geschapen? Welke, hoeveel dagen werden geschapen? Je moet goed, goed opletten. Niet haasten. Goed nadenken. Zeven dagen werden geschapen vanaf uh, Gesset. Zeer en ja, zes dagen, dat is dan zeer en En de zeven dagen, zevende dag is maar goed, ja of niet? Dus dat is wat geschapen werd, dat is de schepping. Dat is iets wat heeft kilim. Duidelijk, wat heeft kilim, dat is de schepping. Ja of niet? Natuurlijk kan je die zeven spherooten kan je weer indelen in eigen tiendsverhoed. Natuurlijk, dan kan je dat uitsmeren over sferot maar oorspronkelijk zijn dat zeven. En de eerste drie, let op, de eerste drie zijn behoren bij Hashem, bij de eigenschappen van de schepper zelf. Dus de drie goed opletten. Alles wat wij kunnen leren, is alleen maar zeven sferot Van elke wereld. Kunnen we alleen maar leren van de zee van Sferood? Waarom? We kunnen leren alleen datgene wat kilim heeft. In het hoofd zitten geen kilim. Er zitten wel zo'n kleine, dunne, als een dunne, uh, zeg maar, zo'n dunne lachjes als het ware, waar licht kan wel, uh, dat een zekere, kleine, dunne vergrovingen van licht maar in het hoofd, elke persoon, ook, ook bij ons, in het hoofd. Het is net als licht. Gedachten, et cetera, het is net als licht. Ja, die zijn wel nog, wel, wel zitten in, in zo'n dunne omhulsels, maar dat heet mogen, lichten in het hoofd heet mogen. Dus licht dat wel bekleed is, met, met maar dat zijn geen kilim. Kilim beginnen pas vanuit, vanuit het lichaam. Goed opletten nu. Wat hebben we dan verborgen in de tien sferot? De eerste drie, oké, okay, of we zeggen dan kettergochma. Ja, en Bina is uitgegaan, we hebben geleerd, ja, uit de. Uit de maar eigenlijk, Bina is ook niet, niet, uh, niet uh, te bevatten, want al, zij komt uit het hoofd. Dus de eerste drie bovenste sferot zijn niet te bevatten, al die. Ze, al die zesduizend jaar, we kunnen zeggen alleen de eerste twee, maar we kunnen zeggen, eigenlijk de eerste twee, maar wij noemen die gar, de gar we noemen die, drie eerste. Maar eigenlijk is natuurlijk twee, maar wij zeggen gar, oké? Okay? Wat nog meer niet, niet? en de mal goed, de mal goed. ja, die komt niet uit. En nog iets, een klein stukje van de jesot, dat onderste gedeelte van de Jesot ook nog niet. He? Want samen daarmee gepaard gaande, zal ook het licht komen van de Mashiach, waarbij de gaar van Gaja zal licht komen, ja of niet? De gaar van Gaja, want alle 6000 jaar ontvangen we licht van Wak van de gaya. ja alleen maar zes kinden van de gaya. Maar de gaar de Gaja Ontvangen we niet. Dus maar binnen van de, de haaien niet. En de ichida ontvangen we niet. Omdat er geen kilim daarvoor En nu goed een beetje opletten wat ik probeer te zeggen. Ik weet niets van de klimaat. Van het probleem van de klimaatverandering. Ja, ik ben geen specialist daarin. Ik heb geen boek daarover gelezen. Het hoeft ook niet. Maar goed nu opletten. Hoe Kabbalah kan geven aanwijzingen aan wat men niet weet. Men ontvangt Nobelpreis. Nobelprijswinners wordt men voor de, de klimaatproblematiek, etc. Maar men begrijpt niet wat ik nu wil zeggen. En de hele wereld begrijpt niet wat ik nu bijvoorbeeld zal zeggen. En daarin zit het antwoord. En als men dat zou hanteren, niet dat ik zeg. Maar het is van de, van de, komt van de... Het operationeel systeem, dat gewoon zie, hoe dat zit in elkaar. Eigenlijk, je hoeft niet te weten, uh, problematieken, uh, uh, bijzondere problematieken van de klimaatverandering. En nu kijk nou in het, in het kader van wat wij net hebben een beetje zo op, uh, opgeschilderd, ja, zo aangegeven, aangestippeld. Kijk nu naar de aardbol maar dan als iemand die kabbalah leert, ja? We hebben gezegd, Tien kan je overal zien. Je kan het zien in de, de geografische ligging, want alles wat eenheid vormt, heeft Tien sfirot. Kijk nou naar, het, naar de aarde uh, Wat ligt er bovenaan, helemaal bovenaan, een en, en kepel, en kepel van de aarde, wat is dat? Bovenaan, hè? Welke? Bovenaan. Boven is het noord, Noordpool, ja? Wat ligt dan onderaan, helemaal onderaan? Dus boven, let op, boven, op de, boven de aardbol ligt de Noordpool. Wat is de Noordpool? Hoe voelt het? Hoe ziet het eruit? Wat ligt daar allemaal? Ijs. Ijs. Oké? Okay? En nu kijken we naar de onderste plaats. Onderaan deze aardbol. Wat is daar? Wat heet het? Hoe heet het? Zuidpool. Ja, Zuidpool. Oké, Antarctica. Zuidpool, doet er niet toe. Wat ligt daar ook weer? Nog meer ijs. Of meer, minder, meer, doet er niet toe. Ik wil niet no. toe. Het is niet belangrijk voor ons. Meer of minder. Daar ligt ook ijs. Dus iets van boven wordt nog niet gehoord. Uh, en wat tussenin ligt? Wat tussenin? Continenten. Hoeveel continenten hebben we? Dat is dat is 7. Meer? Zeven? Tien? honderd? Wie meer? <laughs> wie meer? Wie meer dat? Zes, ja? Wie zegt nu? Wie meer zegt? Zes. Zes continenten, ja of niet? Ja. Zes continenten. Waarom zes? Huh? Waarom zes? Zierampien, natuurlijk. Dus de krachten van Zierampien liggen daar in de Zierampien, is leven. Dus het is al droog. Er We zijn wel vochtig. Wat is het leven? Is niet droogte op zichzelf, maar droog en vochtig. Daar kan leven zijn. Wat is nog niet op aarde, nog niet kwam als het ware tot leven, als het ware. Boven, Noordpool, ja of niet? En de Zuidpool, net zoals bij de Malchut. Ja, of de Elke Tinsverod. De eerste, eerste kaar is nog niet, kom met de komst van de Mashiach. Hoe, hoe dichter komen we tot de tijd van de komst van de Mashiach, meer wordt het onthuld, duidelijk, onthuld, wordt uh, de kracht van de Malchut. Yeah, from the teensphere. What we knew believe in is, uh, is that from the ice, that they can eat what, need, what was onbruikbaar, <coughs> there it smelted. And that is an on, onomkeerbaar process. Dat men moet daar wel opletten, dat is wel belangrijk, dat is natuurlijk moet je met dat opletten met, dat op met, die, met die wat er is. Maar het is niet zo, het is niet automatisch het gevolg van, uh, van misbruik, van, ja, van wat er hier allemaal aan alle, alle gazen, alle die afval weet ik veel, alle uh, mishandeling van de natuur. Het hoeft niet per se zo te zijn. Reken? Dus de, kijk nou wat nu gaat gebeuren. Iedereen is opeens nu hapig op het Noordpool. iedere aandelen worden al verkocht, al voor daar, voor een stukjes. Iemand in Nederland heeft nu bedacht dat die aandelen al, stukjes van de al verkocht, verkocht. Ze hebben goede koppen daar. Die al verkocht, al die verkoopt nu daar dingen al in, adva, in, in, in vooruitzicht, he. Maar bedek, iedereen nu voelt daar iets aan. Men, men ziet nu, men, het is nu haalbaar, al wordt het een beetje haalbaar, om daar ook de, de grondstoffen, de olie, de, de gas en alle andere dingen, zit er zitten nog veel meer wat er absoluut verbo verborgen is. Wat daaruit zal gehaald worden, zal heel nieuw leven worden, komt daaruit van die... Gebieden die nu liggen nog helemaal onder, de, onder het ijs. Ja? Dus het is niet alleen zomaar automatisch dat, het daar, dat men. Natuurlijk moet, moet men altijd opletten nieuwe toestanden. Nieuw water komt. Ja? Water. En samen met het water. Water betekent al. Aan de ene kant kan het uh, uh, niveau iets, weet ik veel temperatuur doen opstegen, allerlei andere dingen... maar het zal niet leiden tot iets dat... dat... Uh, catastrofe of zo... want wat deze generatie nog niet... waar deze generatie nog niet van kan dromen... zal voor de volgende generatie... zal een fluitje van een cent zijn. Duidelijk. Wat men hier nu nog spreekt over die, over dat... over allerlei technieken... ...dan zal de volgende generatie daar, daarmee spelen als... ...als voor niets zal het zijn voor de volgende generatie. men speelt ook nu al met de gedachte mee, om hydrogeen... ...hoe is het? Waterstof. Want waterstof, dat straks hebben we absoluut niet nodig. Niet die olie, niet al die smerige dingen. Van waterstof, iedereen zal dan een waterstofding bij zichzelf hebben. Zal alles... Eenvoudig, daarom is ook de water, en zo'n enorm vele wateren kunnen daar uh, gebruikt worden in, de noord, in het noord, Noordpool, waarbij, waarbij men gigantische uh, uh, energieën zal opwekken van het water, waterstof. Ja. Uh, ongekende energieën, uh, waarbij men onafhankelijk komt van al dat, zo al die... Dat, uh, maar um, een spelen van die barrels, barrels van de olie die al honderd euro kost, weet right, ik bijna. Allemaal comedie wat men speelt, opvolgt dat allemaal. Dus wat ik bedoel voor jullie, dat zo so op die manier. Maar kijk nou, iedereen spreekt over de Noordpool. Weinig wordt het nu, ja, weinig, ja? weinig spreekt men over de Zuidpool, niet. Ja? Expedities, waar gaan expedities? Naar Noordpool, Iedereen in Noordpool, Zuidpool, ik hoor niet van niemand iets, te die, die gaten weer dicht, huh? de ozonlaag is weer dicht. Oké, okay, maar niemand, niemand spreekt van de, van de, van de, de, mal goed, de mal goed is nog niet in zicht. En nu gaan we terug naar de zon. <laughs> uh, waar staan we? Ah, en nu staan we naar de linker kolom. Link, de regel 6. En nu gaat hij verder. Dus hij zegt ons dat uh, Mem gaat nu ons verder uitleggen. Kijk naar nou, hoe hij ook ons vertelt. Dat mem vertelt nu aan hen en ook aan ons. Zo so moeten we zien. Niet een verhaal dat hij aan hen vertelt en wij alleen maar toehoorders zijn. Wij zijn mee delen. Wij worden mee meegenomen in wat wij nu horen. Zes. Net zoals je in een film kijkt. Kijk naar je film, een speelfilm. Alles wat plaatsvindt, en je voelt net of je erbij bent. Ja? Je voelt alles met je hart, et cetera. Is het anders wat wij nu leren? Precies hetzelfde. Doe net als in een speelfilm. Als je kijkt naar een speelfilm. Ja? En daar is iets gebeurd, daar of iets. En wat ze ook daar maar doen. Je voelt het wel als ze kussen elkaar, je voelt het wel als ze schieten op elkaar. Je ook wordt het voelt het op dezelfde manier, belijdt ook wat wij leren hier. zes we zeggen om er, op beide beeten behaagt zeven. Betlant me ja vetišin rakiën we -ve we zeggen Schomer, en dat is wat hij zegt, zoger zegt, of de zoger so zegt, de woorden van memtet tijd. Hoebij het bij Iedien de zoger zegt. En dat is ook de, hij zegt dan, en hij de koning, hij spreekt over de koning, hij zegt, en hij schopt tegen die en hij schopt op dat moment, dus wanneer hij denkt aan die gazelle, en wij, wanneer hij haar bezoekt, dan schopt hij tegen die zeven, op dat moment, tegen de Tlatmejavetischen Rekin, tegen de 390 uh, uitspanselen, enzovoort. En nu luister, wat het is. We hebben nu een kwantitatieve ge kwantitatief gegeven. Overhaupt, hoe kan je dat spreken? It's in het geestelijke kw kwantitatieve dingen. Absoluut. Op zijn plaats. Drie, uh, zeven, sorry. Zeven, na de dubbele, dubbele punt. Goed opletten. Erg eenvoudig, hij ons vertelt hier hoe de... ZEIFEN azivug, achda kaa, shelha or, ailjon, alle massach, nifhan, shelha or, neichen, ailjon, baet, be massach, klomar, shelha or, volg ailkwoord wat ik lees, din. אילيون, בוא אד, וירוד ס' ליהיקנס, למתו, мягבול, חלף, שיבא מסах, בוהה מסах, מיא קבותו, ומחזיר אד גאור, תבולע, אילيون, ליאחורע, שיגח hoe sod or chozer haole Dertien? mi mimata mi mata le mala et haor fertin haelion en nog let klein zinetje nog. en vinyan ze kwarnit baer heitev punt eera goed om dat in zichzelf. Zeven. Ha-zivug aka de-stooten de zivug, shel ha-or van fan, het hoge licht, ala masach, tegen de masach, nifhan wordt geacht, shel ha-or het wordt geacht, dat het hoge licht, dus aankomende licht, het komt aan de, aan de massag, tegen de massag aan, dat het hoge licht, bij het beïtje in de massag, euh, doet, euh, schopt, tegen de massag. maar dat wil zeggen, dat het hoge licht, boet schopt, Verot zele hikanes mata en wenst binnen te komen. naar beneden binnen te komen. Meh, Onder de grens die in de massach is. massach. de massach. Mea Kevato uh, werkt hem tegen, houdt hem tegen. Het hele, het hele uh, principe van Zivuk is hier geweldig uitgebe uitgebeeld. En de Massag, terwijl de Massag houdt hem tegen, Umachazirotoha etahor en en breng dat licht, het hoge licht, terug. Shea chazara zo, dat deze dat terugbrengen, terugslaan van het licht, hoe soort oorgozer, dat is het geheim van Orgozer. Au le mi amasach, welke oorgozer het weerkaatste licht, steegt van de massag, van beneden naar boven, op, van beneden naar boven, om al het aurelion en bekleed het hoge licht. Wij Nian waar niet bij heet, en deze kwestie is al goed uitgelegd, hij zegt in de pticha, in de inleiding tot de Gochmata Kabbalah, in zijn boek. Het bestaat uit 40 pagina's. Zestien. Ik heb geprobeerd dat. We hebben geprobeerd dat ook te leren. Het is alleen maar als. Een aan, aantekeningen. Bij de zoger. Het is niet te leren. Absoluut niet te leren. Het is gewoon als aantekeningen. Goed erbij te halen. Gewoon bij de. Maar het is een absolute verkeerde zaak. Om dat te leren. Vooral voor, in, voor iemand die. ...begint aan de kabbala. Want men komt tot de wereld... en men kan... ...geen kant uit. Niemand kan verder begrijpen. En daardoor vele stoppen met de kabbala. Is, dat is... methodisch... ...absoluut... ...onverantwoord. Men moet direct beginnen... ...zo snel mogelijk... ...met de zogger een klein beetje zo... ...doen... ...maar... Een beetje zo'n zo cursus wat we hebben een beetje gehad, zo'n basiscursus. Dat is een beetje in grote lijnen. Maar deze, dit, dit is gewoon een aantekening van hij had geschreven. Dat moeilijker eigenlijk is dan het leren van andere dingen. Maar hij heeft dat daar ook, ook eens een beetje uitgelegd. Dus, wat zeg je ons? Dat het schoppen. Schoppen hier in dit opzicht betekent dat een hogere licht schopt tegen de massag uh, uh, uh, in de lagere waar Welke massag en laat het licht niet binnenkomen. Dus het is een sprake van de Zivouk, 16. En nu opletten. erg belangrijk. Weinjant lat meya vetischen rekien hu. Kiama sachni kra rekia, Vihu We kollel Kolel beto achtin. Dalet pchinot. Schehen. Huba tu. Shagen dalet otijot neikentin negentin. Hawaii. En nu hot opletten. Nu had je ons uitleggen wat betekent die. 390 uh, uh, ehm. van die uitspansels. We ja, laat me even in reki'en en de kwestie van 390 uh, Uitspansels is 70. Kia massag ni kra reki'en of let op. Want massag heet in de taal van de zoger, Rakia Hamadir, het scheidende uh, uitspansel. Net yeah? zoals bij de scheppingsdaad, het uitspansel, het scheidende uitspansel. Herinner je nog dat uh, in, in het, in het scheppingsverhaal dat de Elokin een Rakia, een uitspansel. Tussen die, tussen die water, et cetera. En dat is dan de tweede, de tweede tzimtzum waar, het, waar de, de Torah over spreekt. Dus nog een keer, 17, dat de massaag, wat betekent massaag? Het scherm betekent, rakiham afdiel, het scheidende uitspansel. En niet gewoon een lijntje dat we nu zien wat de kracht is uitspansel is ook is heeft te maken wat is uitspansel uitspansel komt van het woord spanning daar zit wel een zekere spanning in in zo'n laag dat spanning zit dat is dan de massage we hoe kolletje toch let op en deze en dit uitspansel of de massage 18 kolletje toch bevat in zichzelf dalet genot, vier stadia 18. Shahen, dat die zijn chubetum, chokma en bina. Tiferet en malchut. Vier? Ja of niet? Schahen, de allet ootioot, dat dat zijn vier letters van de Nam van de Hawaii. die het hele helal, het hele alle, de hele realiteit met zichzelf vult. Dat is mijn toevoeging. 19 na de punt. En nu let op. U mij toch schaam al goed. Niem tek het Bina. Twintig. Bina. Kanal. U bina bina Eénentwintig. Mierume zet bij mijot. Punt. O, en nu komt het. Negentien. U mij toch en aangezien de malchut wordt verzoet door de bina, ja, als gevolg van de tweede tzimtzum. Wat is als gevolg van de tweede tzimtzum? Malchut stijgt op naar de bina, ja, onder de plaats van de, uh, van de bina. Betekent dat die krijgt ook de eigenschappen, want niets verdwijnt in het geestelijke, ja, of niet? Als malchut komt te staan op de plaats van de gochma, en daar stond eerst bina. Dan niets verdwijnt, dan wordt ze net zo als malgoed, als bina, verkrijgt ze eigenschappen van bina. en lagere komt naar een hogere, wordt als hogere. Duidelijk? Dus dan zeg je zo, 19. En aangezien malgoed, die malgoed, wordt verzoet door in de bina, dus in de, in de toestand van katnoot. Niemtza, het blijkt dus. Dat de massach bevindt zich in de plaats van de bina. Nee, de massach bevindt zich in het aspect, in het, in het aspect van de bina of in het stadium van de bina. Kanal, zoals boven gezegd werd. Eusfiera de sfera de bina. Terwijl en de sfera bina leidt op, meerom zes het bij mij wordt gezinspeld. Door dus een hint op, daarop gegeven wordt, dat zij wordt aangegeven ge, eh, door, hoe zeg je dat, in honderden, bijna is honderden. Ja, we weten dat. Maar ja, duidelijk, eh, maar goed is, is enkele. Zeran en heeft de krachten, veel meerdere krachten, dus tien, tientallen, bijna is honderden. Kanoda zo's bekend is, en nu let op wat het nu duidelijk is nu, nu is nu op de plaats van de bina. Dan Malchut heeft nu wat honderden, ja, de kracht van de Malchut is nu honderden. Punt. Wijnemtsa, en het blijkt wijnemtsa'se ei luidt al 22 tweintwintig abhi notshe bamasa. Chubtu. O lot dalet 23 me Amnam niet ba er she ala malchut de hei tata'a 24. En zivug nasa aleha ki hei ki hu-sot ha-sha'a 25. U lefichach בהמאה דספירת המלחות שהיא הייתה תאה שחסרה שם עשר של המלחות דמלחות שפנת וינת we een ba elat sferot, rishonot, shevolot, letish im. En nu heeft hij ons de antwoord. Let op. Dus we weten nu dat de malchut, als gevolg van de tweede zimzum, is opgestegen naar de bina. En de bina heeft de krachten van honderden, uh, ja? Yeah? Of niet? En elke massa, en de massa heeft vier stadia. Doet er niet welke masach? Dat kan massag zijn van de Bina, maar allemaal vier stadia, ieder alles heeft vier stadia. Vier stadia van de Bina, vier stadia van Zerofin, etc. En wat is het what, what, what nieuwe? Let op, 22, dubbele punt. Hochma Ubina. Hier staan we, ja? 22. Hochma Ubina, die verre u Waar staan we nu? Welke, welke, welke regel? Hallo? Uh, ja, we... hmm. Ah, Nimza, 19. Oké, we beginnen met de 19. Net op, met de 19. Om je toch malchut maalhoed, En aangezien de malchut verzoet wordt in de bina, nimt ze het bleek dus, <coughs> Amassach. amaza. Bina, dat de massag staat in het indibina bina. Kanal zoals boven gezegd werd. De bina, merom es En de sphera bina, die uh, is in honderden, uh, in kan zoals bekend is, 21. We nemen 2 en het blijkt dus. Shailo, dat het abhi noot, dat deze vier stadia die in de massak zijn, dubbelpoot, chochma en bina, tiferet en mahut, oftewel Hawaii. O lot, dat dat mijt, die worden dan nu letterlijk stegen, maar die worden dan nu 400, ja of niet? 400 vier stadia? Van de Massach, Massach altijd staat waar? De, waar staat Massach, Altijd in de Malchut. Maar als malgoed staat in de bina, dan de malgoed heeft altijd de vier stadia. Maar dan vier stadia in de bina, maar vier stadia nu in de malgoed, in de bina, dan betekent viermaal honderd, ja, vierhonderd. Ja of niet? Amnam niet bij Erlaël, maar boven werd het uitgelegd. Schale malchode heet het daa dat op de malchode van de onderste letter hei, oftewel van de naam van de Hawaii, oftewel de malchude malchode. Een zivug na leha dat geen zivug werd gemaakt. Ja, volgens de, uh, de eerste tzimtzum op de malchut de malchut was geen uh, zivug gemaakt. Ki hei, ki hu so, shara satum. Want dat is de, de verborgen, gesloten poort. We hebben geleerd onlangs, ja. Dat dit 50 poorten zijn. Ik herinner je nog. En de vijftigste poort is gesloten. Maar dat hebben we geleerd over de Bina. Maar hier hebben we geleerd dat vier stadia zijn er. En de vierde stadia, dus de drie. Alles, alles massag is er. Maar de laatste, mal goed, de mal goed, dat, uh, mal goed, de mal goed, daar is geen zwoek op de mal goed, de mal goed. 25, hoel ik graag, en daarom. Volledige concentratie nu, want nu pas, de mens wil weg. Nee. Maar dan probeer het absolute, absolute concentratie, alles van jezelf geven. Want dat telt dus. De laatste druppels die tellen juist. Niet laten vallen, laatste druppels. Uh, naar een uh, open laken. 25. Olevi En daarom. Nifchenet wordt geacht. Bahamea sferot in goed. In die honderd sferot van de Malchut. Wat Want alle, alle vier stadia. Alle vier hebben honderd. Nou, zegt dan. En daarom wordt het geacht in die honderd sferot van de Malchut. Shehi heet het welke Malchut is de onderste letter H uh, van de naam van de Hawaii Of hetzelfde, of het zegt Malchut, of je zegt de onderste letter H van de naam van de Hawaïa 26. sham Eser, dat er ontbreekt aan die Malchut 10. Welke tien? Van de malgoed, de malgoed, ja, de malgoed, de malgoed ontbreekt. Ja? <coughs> dus, malgoed heeft nu hoeveel? Malgoed heeft nu eh, negens sferot, negens sferot maal tien. Ze heeft niet honderd nu. Ze heeft alleen maar negens sferot, negens sferot van de malgoed. Dan zijn, dan zijn, dus, gogma heeft honderd, ja? Bina heeft honderd, tweehonderd. Eh... Zeeranpien, of Tiferet, heeft honderd, en Malchut heeft alleen maar negen Sphirot maal tien, dus 390. Dus, we een baalat het Sphirot, en zij alleen maar heeft het Sphirotrische rishonot. zij heeft alleen maar negen eerste Sphirot, maar de laatste staat er, is er niet, want daar is verbod, verbod nog van het Zimtzumalef. Om d'arret licht und fang op de malchut de malchut. Sheolot, sheolot le'tishim. That it same so word it <ce Kia> neichentach, dus neiches <zatenim> firot maltin van de malchut word, de eerste neiches firot, is tin, maltin abwe neichentach. Achten Achtentwintig. Veze hua remez shea masach nekrarakiyah or haelyon nechana twintig misdavé galav de acaa shehi beita eencham dalet meot ela schatz yude shehi 31. Malchut de Malchut, Let op wat je ons vertelt. 28. Um, We ze hoe Harem is. En dat is uh, een hint. Of waar, dat is waar het op zinspeelt. speelt. en Ikra. En dat is wat gezin speelt. Op, de, dat, op het feit dat Shevamassach. Anikra Rakia, dat in de Massach, die Rakia heet. Rakia is een, we hebben geleerd, is Massach, ja? Kijk ook naar het woord Rakia. Res, kijk naar de Gematria. Res, Kuf, Jud en Ein. Res is 200, Kuf is 100, wordt het ook 300, dan hebben we Jud. 310 en 1 en is 7, 380. 10 ontbreekt er nog hier tot de 390 wat wij hebben, maar het is dan het Abreuws wat wij hebben hier nu. Maar uh, we zullen zien waarom is het. Maar hij zegt dat is dan, dat is dan de remes. Dat is dan de, het woord gezin speelt op het feit dat in de massaag dat, dat rakia heet dat uitspansel heet Sha O'Reillyon biz de dat het hoge licht Zivug macht maakt erop Zivug op de massaag bij Zivug daaka in de stoten de Zivug Schaarie bij het ta, dat dat is het schoppen waar, waar de zoger over over spreekt een dertag sham, dalet meot. elashats schatz, daar zijn geen mar maar schatz, maar shin, zadi, shin is 300, en zadi is nechentig, uh, driehundert In totaal, we gaan en er ontbreekt tien. Schij, welke tien, de tien wat ontbreekt? 11, uh, 31, is malgoed de malgoed, dat is malgoed de malgoed, dus hebben we 390, kijk nou in het woord voor uh, rakia, is, daar hebben we alleen maar 380, ja, het moet wel iets nog aan de hand zijn, waarom is het 380, maar we zullen zien, voorlopig laten we dat zo zien, 31, nog even, waar kan mechona rakia bashem 32, raken We Weze schomer, baat, beeten, ba betlatt meja 33 we tijden Hier pauze en dan ga ik verder. 33 dus tot de hier tot de kom, tot de eerste komma. Dan ga ik dan vertalen. 31 na de punt. Wel kennen daarom, Mechona Rakia wordt Rakia, uitspansel of massa, hetzelfde. Of een gordijn. Wordt genoemd Bashem-schatz in de naam-schatz sh shin tzadi, 390. shin, shin tzadi Rakien. 390 uh, uitspansels. 32. Dan weten we wat het betekent uh, 390 uitspansers. We zeggen maar. en dat is wat hij zegt: Be Beat, het beetje, Dat hij uh, schopte, uh, en dan hoe zeg je dat, van schoppen, zelfstandige naamwoorden. Zelfstandige naamwoorden, van nou, woord van schoppen. Schop. Dus hij schopte, schoppen, letterlijk. Doet er niet Betlaat, laat en schopt en schoppen. Bet laat <laughs> me wat is, dat is uh, Door tegen de 390 uh, rekenen. Massachim. Of uitspansels. Er dus zijn verschillende, verschillende uh, woorden daarvoor gebruikt worden joma elke dag, dat is wat de koning doet, wanneer hij bezoekt die Gazelle en wanneer hij uh, uh, over haar denkt, dan hij schopt daar die 390 van die massachim, om haar te bereiken. joma elke dag, bij het aziwuk, in de tijd van de zivug, im schinta in de tijd van zijn Zewoek met Schina. Dat is wat hij vertelde, die, die ma, ma, ma, uh, Mat Mem Tet, de aanvoerder van die alle engelen, die hij vertelde daar tegen ten overzien van al die twee klassen, die daar waren, dat geheim, dat elke dag, dat de koning die daalt af, als oor, ja, als direct licht. Als hoge licht. Die daalt af op haar massachim. A dat is ook dat zij is dan als het ware bedolven onder die masachim. En hij slaat daarop als schopt tegen die masachim. en. Daarmee dus, en zij gaat, die, dat aan, aankomende licht van hem, dat is wat hij schopt, gaat weer maakt zichzelf ontvankelijk. En hij dus, dat is dan de ziwoek, zegt hij, dat hij elke dag met haar ziwoek maakt. Oh, dan de rabbi hier natuurlijk ziet, als je weet dat ziwoek wordt gemaakt, dan komt leven daarin, komt leven in die schina. Dat was dat wat hij wilde. Alleen dat de, alleen dat de laatste... Malgoed, de Malgoed. Dat is dat. Da. Maar de ne, 390... Poorten... 390... Uh, van de... Van de Malgoed. Die worden geopend. Die daar kan... Uh, de Schina ontvangen. Alleen de, alleen de laatste... Malgoed, de Malgoed, kan ze nog niet ontvangen. Nou, dat is voor hem al voldoende... Uh, bevatting, dat... Zoals we hebben geleerd. Hoeveel hebben we niet geleerd? Jaren hebben we geleerd. Dat malgoed ontvangt niets. Herinner je, je nog? Malgoed, goed, mal goed niet ontvangt. Nee, gesferoot ontvangen. Die malgoed niet ontvangt. Dan zien we ook dat die malgoed ontvangt. Alleen door haar verbondenheid van de, met de Bina kan ze onontvangen. Kan ze wel ontvangen. Dus door die kanalen die aangeboord worden door haar, langs haar verbondenheid met de Bina, daar kan wel licht komen, ook naar de Bia, naar de, de wereld in Bia, etc. cetera. Deindelijk. Alleen niet via de maalgoed, de maalgoed, alleen dat niet. Deindelijk. Maar voor de rest, in de, via de Bina, via de kilim van de Bina, kan ze wel ontvangen. 34 nog even. Drie minuten nog. Drie minuten van drie minuten no, kunnen we nog naar de grens. De haino, nog even. De, heine, no, hefe, de heine, dat wil zeggen, la puke me, me hailata, dat wil zeggen, in tegenstelling tot de ilata, tot de, de uh, has, gazelle die schivar, schiwa, afra, welke gazelle uh, ligt in de stof der aarde, de volgende pagina, de eerste regel. Dat zij tekort heeft aan deze zivug. Ze kan niet meer doen aan deze zivug. Twee, die is zood aan esser. Ach, die is zood aan esser. let op, waarom niet? Want zij gaze, hazele, zij kan niet meer doen aan deze zivug. Waarom is. Van die tien, die ontbreken aan die 400. Duidelijk voor iedereen, waarom zij dat niet doet. dat die kazellen niet. Daarom heeft alleen 390. Want zij is van die tien. Zij is van de aard van die tien. En zij ligt dan in de stof der aarde. Maar de 390 ontvangen, dat Well, en wat verder gaat gebeuren, nog zeven nachtjes of zes nachtjes nog. Mm -hmm.